Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds een hele lange tijd zijn er de afgelopen dag geen coronadoden gemeld. Dat is sinds vorig jaar september niet gebeurd. De afgelopen week overleden gemiddeld twee mensen per dag aan corona. Met het prikken gaat het ook rap. Ruim 5 miljoen mensen zijn inmiddels volledig ingeënt, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. En nog eens vier miljoen mensen hebben hun eerste prik al gehad. Bij studentenvereniging Vindicat in Groningen is weer een banga-lijst opgedoken. Het bestuur kreeg gisteren een lijst waar vrouwelijke leden van de club op stonden... met achter hun naam schandelijke opmerkingen. Ze kwamen er snel achter wie het had gemaakt. Die persoon is voor onbepaalde tijd geschorst. Vijf jaar geleden ging er ook al zo'n lijst rond bij de studentenclub. Max Verstappen start morgen vooraan bij de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk. Het is de zesde keer dat hem dat lukt in zijn carrière. In de kwalificatierace reed Verstappen harder dan concurrenten Bottas en Hamilton. En het is weer druk bij testen voor toegang, ook in Hengelo in Overijssel. Daar stonden veel Deense voetbalsupporters in de rij, want vanavond speelt hun land de achtste finale tegen Wales op het EK. En dat is in de Johan Cruijff Arena. Maar omdat de teststraten in Amsterdam volgeboekt waren, maakten ze een afspraak bij de eerste testplek over de grens in Hengelo. We Near to the border, but yeah. it was a bad idea because the queue is very long. About half an hour, I'd say, maybe half an hour more till we get in. Maar het is het waard, zeggen ze. Worth the wait, I'm sure. It's worth yeah. the wait, yeah. <laughs> I'm Why? Sure, because we'll win. We're gonna see Denmark win today. It's No, no. Are no oh, you no, sure? sure you're gonna see Denmark? Yeah, today. we win. We're gonna win 3-1, 3-1, yes, and yes, then sure. after that game we're gonna beat Holland. Want als Oranje morgen de achtste finale ook wint, komen we de Denen tegen in de kwartfinale. Maar niet als het aan deze jongens ligt. Zij kwamen testen omdat ze vanavond de kroeg in willen. En moesten door al die Deense fans heel lang wachten. Wij, waren hier, wij zijn al geweest. We moesten om 11 uur. En over 12 waren we klaar. Hey maar nu je die Deense supporters ziet, hè? Ja. Wat vind je ervan? Wat voel je Ik wil dat Wils gaat winnen nu. Ja. Ja. Dat is helemaal voor niks, heeft. Ja. Ik ja. maak aan de pot op. Wils gaat winnen, 6-0. Ja.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 Even naar morgen, maar er is nog vandaag. Van alles wat nog gaat komen, blijft voor iedereen een vraag. Je moet je dag zelf kleuren. Zaggerijnen. Het heeft geen enkele zin. Laat het zonnetje schijnen. Maak vandaag een goed begin. Zicht het even. Er hangt een feestje in de lucht. Ik zou zeggen: een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekend. Fred hij bij ZFM Entertainment voor YouTube. De klokjes van 7 uur vanaf de tolweg. 10A op 106.9 104.5 op de kabel En natuurlijk ook DAB plus, 6A en natuurlijk ook Digitaal Televisie Zigo Kanaal 40 En wij gaan uh, ja, naar de nieuwe Single van Pierre Van Dam Volgende week hier in de studio aanwezig Maar uh, ja nu gaan we hem alvast draaien Ik heb jouw foto van de muur gescheurd Getrokken Ja hetzelfde Bijna hetzelfde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 Ik heb jouw foto van de muur achterlopen. Sinds jij verdween met die enorme Ik heb jouw foto Ik heb jouw foto van de muur getrokken. Want ik wil je van mijn leven niet meer zien. Ik heb jouw foto van de muur getrokken. Ja, een heerlijke turk. Is dit wat ik naar jou ja. En uh, Ja, dat is dus, uh, natuurlijk de allernieuwste single van Pierre van Hooydonk. Of uh, Pierre van Hooydonk, nee, die voetbal. Hij ja, is wel getrokken. leuk. Pierre van Dam, jaren. Volgende week dus uh, aanwezig uh, in de studio hier bij ZFM Entertainment for You. De Entertainment for You Dutch top 5. Dit, dit, dit, dit is de nummer 1. Niet meer om Leed je mij alleen Mis je arm om mee Over en wij, Verloren tijd Eens dan krijg je spijt En dan kijk je terug Past. Blijven zitten, alstublieft. Zo so is het. Verloren tijd was dit. En uh, allemaal. De nummer 1 en entertainer voor YouTube, top 5. Frans Bauer. Die vliegen, en dit is Michael Omen. En dit wordt de zomer. Laat Laten we het, het hopen. Winter, maar de zomer wordt bij mij. Laat het maar schijnen. Zorgen verdwijnen, voor liefde en geluk. Mijn dag kan niet mislukken. Voor mij is de zomer, zijn zon van het jaar. Home. Oh En dit wordt de zomer. Zeker hier de Zomerse Muziek op de Radio. CFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5. En DHB 6A. Ja, de nummer 4 van de Entertainment For You Dutch Top 5. Johnny Romijn en Soraya. De waarheid van het leven. Die ik zag in mijn dromen Maar ben verdwaald Zoekend naar het geluk Ik wou hetzelfde zeggen meer dat weet niet uit te Want die droom die vond ik op de dag Nooit terug Ik heb mijn hart En mijn ziel weggegeven ik zong het zo vaak in een mooi levenslied. Wie de mensen willen horen met oprecht gemeende woorden. Soms een feestje, maar ook af en toe verdriet. Top 5. Bij Entertainers Denusbiel. Bij ZFM. Vanaf de 10A Suraya en Johnny Romijn was dit. We gaan naar Arnold Kool, Arno Kolenbranden. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Laat de avond...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 de passie die er was, die zijn we bijna uit. Ik wil terug naar het avontuur, ga met me mee. Laat nog een keer de sterren stralen, geef me je hand, zullen. I'm yeah, in Prachtig nummer, Arno Kolenbrander. En ik wil terug, is deze single getiteld. Eigenlijk zou die vandaag aanwezig zijn hier in de studio, maar ja, vanwege familieomstandigheden is dat niet, niet aan de orde van vandaag. Ik wil je terug, Arno dus. We hebben natuurlijk ook uh, ja, iemand aan de telefoon. Die zouden we al eerder teruggebeld hebben. Ja, maar daar is in ieder geval, nu, vandaag, hier aan de lijn, Jessie Arjaan. En haar Hello. single, die heet nog steeds dat ik geen hengel ben. Toch? Dat klopt. Ja, dat klopt. Hé, <laughs> hey, je klinkt een beetje down. Nee hoor, nee, ik was aan het luisteren naar jouw verhaal en ik dacht van, eh, wanneer kom ik erin? <laughs> kom ik uh, on air, zeg maar. Sorry, wat zei je? Ik was maar aan het concentreren op jouw verhaal. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dat, ja, er was een heel spoor muziekje erachter, dus ik dacht, nou... Het is, uh, ja, het is een heel mooi, uh, heel mooi nummer. Ja, ja, ik wil terug. Arno Kolenbrand, ik weet niet of je hem kent. Uh, ja, toevallig volgens mij uh, um, neemt hij nu ook wel eens een studio op waar ik opneem, dus okay. ik heb ze daar voorbij horen komen. Ja, ja, het is in ieder geval de, de winnaar van uh, 1995, uh, de Henny Huisman Show. Ja, dat, dat is de... ook een liedje met zijn zoon, geloof ik. Nou, dat, is, um, zal ik het zeggen? Ja, dat ging over een uh, Miss Saigon. Je kent uh, ken dat theaterstuk. Uh, ja, vandaan. Ja. ja, nou ja, goed. Daar heeft hij uh, ooit, uh, zich ooit voor opgegeven, meneer Saaikon. Uh, hij heeft het nummer Why I Got Why hij, uh, toen uh, ja, vertiteld in de, in de Huisman Show. En uh, ja, daar heeft hij, uh, heeft hij dus ook mee gewonnen. En uh, zo is ah, het nee. eigenlijk het balletje gaan rollen. En uh, ja, hij heeft verschillende dinnershows gedaan. Hij heeft uh, bij uh, Joop van Ende uh, hij hij overal een beetje gezeten. Dus uh, ja, een oude rots in het vak. Ja, inderdaad, ja. klopt. Ja. En nu vader van uh, twee kinderen en uh, ja. En een ja, woonvermiddeling aan de lijn. Ja. Ja. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Hey, het was een uh, heel lekker uh, liedje op de achtergrond. Ja, toch? <laughs> ja. Hey, um, ja, het is eigenlijk een droevig liedje, als je, als je eventjes terugkijkt. Dat wel, dat, ja. ja. Het, is, het, is, het gaat over een, een relatie waarbij eigenlijk een beetje de kolen opgebrand zijn. En, uh, de ja. kolen opgebrand, uh, ja, ja. Ja, en dat... Uh, ja. <lacht> oh, en nou kolen branden, ja. ja. Ik begrijp uh, de, de vergelijking. <lacht> en uh, ja wat de duur dan, uh, ja, uh, wil hij toch uh, hey, uh, dat oude gevoel weer oppikken naar, uh, naar toen. Hè, toen het ooit uh, begon en spannend was en leuk was. En... Dus, ja, ja. En dan moet je dat rustig te krijgen. Ja, en uh, ja, dat is uh, even zijn uh, <laughs> werk aan de winkel. Ja, dan moet hij uh, aan werken, Ja, toch? Hé, <laughs> hey, maar jouw single, uh, ja, dat ik geen engel ben, ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, klopt. Ja, ja dat, is, uh, dat is helemaal waar. Dat, uh, daar is de liefde nog wel intact. ondanks alles. Ja, gelukkig dan. <laughs> ja, ik bedoel, uh, heel vaak hoor ik anders. Dus, uh, ja, ja, klopt. Nee, dat is ook zo hoor. Uh, maar hier is het allemaal goed. Gelukkig. In ieder geval met de single gaat het ook goed. Met de single gaat het ook goed, ja. Uh, nou. het einde, ja we zijn, eigenlijk is dat een hele tijd geleden dat hij nou uit is gekomen, we zijn al een aantal weken verder. Ja. Maar uh, ja, de, de volgende single ligt alweer klaar. Ja, ja. ja want uh, daar waren we eigenlijk een beetje gebleven. Hè. Uh, ja, je nieuwe single ligt klaar. Uh, ja, klopt. Deze single uh, ja, is inderdaad al eventjes, uh, eventjes terug in de tijd. Uh, twee weken geleden belde ik jou... en toen zaten we aan het einde van de uitzending. Toen lukte het allemaal net niet. Dat klopt ook. Ja, en... Uh, ja, waren we gebleven dus bij deze single... die je op de planken legt. En uh, uh, ja, eigenlijk was je daar het over het vertellen. Klopt, ja. Nou, ik... Uh, ja, een beetje... Uh... 7 juli komt hij uit en uh, ja, hele nieuwe weg weer ingeslagen of nieuwe weg weer ingeslagen mijn basis ligt er nog wel en uh, maar toch wel wat meer wat party gehad. en uh, ja, de engel die, uh, die doet het ook nog steeds goed, dus uh, een beetje snel op elkaar, want ja. he, uh, de, ik ben nu nog eigenlijk bezig met de promotietour van Engel. Die loopt maar op zijn eind en dan komt de volgende al uit. Ja. Dat heeft ook een beetje met corona te maken. En uh, ja, weet je, dan moet je toch op een andere manier wat meer van je laten horen. Dus we dachten van, alles komt nu los. Ja, ja, ja. En uh, dat hadden we ook een beetje zo gehoopt. Nou, ik, ik, ik heb precies goed getimed en uh, ja, wat dat betreft uh, kan het niet beter. Nee, nee, ik bedoel... Uh, het is toch ook een mooie zing dat ik geen Engel ben. En uh, ja, ik snap inderdaad... Uh, de corona is voorbij. En iedereen uh, stapt eigenlijk weer... Uh, in het jasje van uh, zomers en het feest... Ja, en dan hopen we ook dat dat een beetje door kan zetten. Ik ben al lang blij dat uh, de versoepelingen er zijn. Dat, ja. dat, uh, ik, ik heb sowieso. Dat, ik zie mensen gelukkig om maar één ook weer het mondkapje afzetten. En laten we hopen dat dat zo blijft. Maar uh, ja, zoals jongen had gezegd, er komt nog één lockdown. Maar, ja, ja, ja, laten we dat niet hopen. Nee, nee, maar ik zeg altijd: ja, het voelt een beetje dubbel. Ja, het voelt een beetje... Ik, ik, uh, ik weet niet meer wat ik ervan moet denken. Hij zegt van, er komt nog één lockdown, want iedereen neemt het mee van vakantie. Ja. Dan denk ik van, je had dan die grens dichtgelaten, als dat echt zo is. Ja. Maar goed, uh, we ja. gaan het zien. Ik hoop dat het nu eigenlijk open blijft. Maar uh, het is nog allemaal uh, slapjes, hoor. De boekingen... Het is niet dat het allemaal hard binnenkomt waar waaien. Nee, maar ik, ik, ik, nee. Denk, dat, uh, ik denk dat toch... Uh, de meeste mensen toch een beetje met mij eens zijn dat, uh, dat ze denken van ja, hè, het is toch een dubbel gevoel. We moeten even kijken, want uh, er duikt nu toch weer het uh, uh, ja, delta uh, variant, zoals ze dat noemen. Ja. Ja, we hebben nou ik weer een nieuwe naam hier. We, gaan, nou, we, we, gaan, weer, we ja. gaan geen landen noemen. Nee. We gaan het delta noemen. Ja, ja. ja. Nou, ik weet niet meer waar ik ervan moet denken. En ik denk gewoon dat ze elke keer weer iets moeten verzinnen. Weet je, we zien het allemaal wel. En inderdaad, ja, ja, uh, ja het is een dubbel gevoel. En uh, ja, we moeten gewoon afwachten inderdaad. Vakanties, uh, ja, hoe gaat dat lopen? Misschien valt het mee. En uh, ja, het kan ook aardig tegenvallen. En uh, ja, dat we weer eventjes uh, diep in de put uh, vallen. Ja, nou, dat zal niet best wezen. Want dan zijn we straks drie jaar verder op de duur. Ja, ja maar inderdaad. Goed, ja. Ja, maar het is ook een beetje verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Dus ik zeg altijd... Eh, he, ja, dat, de verantwoordelijkheid al, legt ja. toch... Uh, yeah, uh, ja, de eerste grondlegging legt bij jezelf. Ja, ik zou ben zo van mensen gaan lekker leven. Maar... Ja, nee, ja, ja, natuurlijk, lekker leven. Dat, dat is geen probleem. Maar uh, ja, houd uh, in gedachten. En houd uh, ja, eventjes... Uh, een beetje afstand of. Uh, hey. Ja. Ik probeer alles ja, dus, een beetje ja. schoon te houden. En, uh, Klopt, ja. Nou ja, het is, het is maar net hoe je er ook in staat. En, ja. ja. Ja, maar het is ja. even een kleine moeite natuurlijk, hè? Uh, kijk, ik besef altijd. handen wassen is een kleine moeite. En, uh, en een beetje afstand te houden is ook, klein. Ja, ook een kleine moeite. Ja, ja. En als we daar al ja, heel erg bij komen. in de muziek niet, hoor. Maar... Nou. <laughs> ik <ben laughs> nee, ik weet het niet. Nou ja, goed. Uh, maar ik bedoel, ja, soms, ja. soms heb je ook zoiets van eh, ja, dat zijn toch wel eh, eh, mensen waar je van op aan kan dat het, eh, dat het wel ja. snoor zit. Ja, ja, ik, ja ik, altijd... ik ben heel nuchter. Ik sta ja. heel, heel het hele jaar al heel nuchter. Vanaf het begin sta ik al ontzettend nuchter. In, ja. En, uh, ja, ik ook ja, hoor. Een beetje, um, ik vind het allemaal best. Maar de mondkapjes, nou sorry, daar heb ik niet aan gedaan. Want ik heb astma en Maar ik, ik vond het allemaal, ik vond het best wel, dit was net zo'n theatershow. De entertainment stond stil. Ja. Maar het theater ging wel door, eigenlijk nou, hij had. Mijn entertainment niet hoor, die, die ging gewoon he? door. Ik zeg, mijn entertainment ging gewoon door hoor. Ja, via de radio. <laughs> ja. dat, nou. uh, maar het live entertainment uh, voor artiesten, dat stond echt wel ja. heel erg lang stil. Ja, ja inderdaad. Ja. En, uh, ja, ik, ik ken ook artiesten die zijn gewoon uh, acuut gestopt eigenlijk. Hm? Ik ken ook artiesten die zijn gewoon eigenlijk gestopt. Ja. Ja. ja, en die hebben zoiets van, ja, ik gooi de bruid eraan aan en uh, joh, met de tijd zie ik misschien wel weer eens een keer. Ja, nou ja, voor mij is dat heel lastig, want ik, ik leef ervan. Ja. ja, maar, maar uh, goed, uh, dat zijn ook... Uh, ja. ik, heb, ik heb er dan sowieso eentje, die, die moest er ook van leven. En uh, ja, die, die, die, die heb gewoon na tien jaar uh, toch een baantje erbij moeten zoeken. Ja, ja dat vertik ik zelf. Ik, uh, nee, ik, heb, ik, ik ben er helemaal... Ja, nee. Ik, uh, ik, ga, ja, ik, ga, ik hoop uh, ja. dat het nu gewoon open blijft. En uh, ik heb het kunnen redden zonder steun. Want ja. uh, dat was ook. Uh, dat, dat, dat is ook zo'n uh, leuk, uh, leuk praatje wat ze allemaal op tv zeggen. Van, ja, en wij steunen de ondernemers. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Ja. Maar goed, ik heb het op eigen kracht gered. En uh, laten we hopen dat het, uh, dat het open blijft nu. Nou, dat is de nieuwe titel van. Uh... Van de nieuwe single die gaat komen. Laten we hopen dat het overblijft. <laughs> nou ja, of, eh, op, op, eh, op eigen benen of zo. Eh, op eigen kracht. Dat is waar. Nee, dat is, maar dat is niet de titel. <laughs> nou ja, nou ja, misschien weer een nieuwe titel. Je weet het niet. Ja, dat, nee, weet je, dat zou je heel goed kennen. Ja, voor, de, voor na de derde lockdown. Bijvoorbeeld. Ja. <laughs> op eigen kracht. Nou, daar ja. zijn we over uit. <laughs> we zijn er over uit. Ik, okay. ik ga eens even overleggen met mijn uh, studio. Ja, nou, daar hebben ze vast wel weer een, een leuke tekst op om op te schrijven. Zeker wel. Hé, hey, maar uh, wat, kunnen we, uh, ja, wat kunnen we nog verwachten van jou? Uh, want uh, je hebt het over dat nog nogal magertjes is qua optredens, uh, boekingen. Ja, uh, Sta je nog wel op evenementen of zo wat, wat eventueel gaat komen, het Jordaan Festival? Uh, ik sta op wat, uh, wat evenementen ook heerlijk Hollands live en uh, ja de, daar heb ik meerdere meerdere boekingen van in Slaghare in Amsterdam uh, Leek uh, dus ik sta wel op wat dingetjes maar okay, het is leuk. nog wel ja. uh, het is nog wel mager uh, magertjes ja. zeg maar. oké okay. ja nou goed het begin is er het is heel moeilijk om nu te zeggen, ja, wat ga je nou van Jesse horen? Want uh, we zijn zo afhankelijk nu van, van eigenlijk uh, wat ze weer bedenken in Den Haag. En, uh, ja. Ja, dat, dat. Dus ja, ik durf daar niet meer op vooruit te lopen. Nou, in ieder geval, hè? we hebben in ieder geval een kleine start. Ja, klopt. En, en uh, dat is het belangrijkste. Dat is waar. En uh, ik hoop nu dat ze... Dat ze uh, ja, wel voor, voor, de, voor, de, voor ja. de burgers zijn. Ja, ja, ja ieder, dat we in ieder geval een, vooruit, een vooruitblik hebben. Ja. Dat we vooruit kunnen kijken in ieder geval naar, hè, hetgeen, naar het nieuwe normaal, zoals ze dat zeggen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar uh, liever weer naar het oude normaal. Ja, nou ja, het nieuwe normaal is, is ja, ook weer het oude normaal. Toch? Ja, dat, dat hoop ik, dat hoop ik. Ja, ik bedoel, dit, dit wat we hier gehad hebben, is nu weer het oude normaal, toch? Wat we nu hebben? Ja, wat we, ja alles wat geweest is anderhalf jaar geleden, lang, bedoel ik. Ja, dat, nou ja dat, was ook niet, dat was gewoon niet normaal, zeg maar. Nee, nee, goed, dat was het nieuwe normaal. Ja. En, en, en nu gaan we weer terug naar het oude normaal, wat weer eigenlijk nieuw is. Ja, ja, nou ja. weet je wat mijn mening ervan is? die dat nieuwe normaal bedacht, die. echt waar. Ja, leuk. Wie dat heen. heeft bedacht, die is echt. Leuk om een beetje te filosoferen. Ja, nou. Zoiets, ja. Hey, maar uh, mensen kunnen jou nog volgen ergens uh, op, uh, op je eigen site? Dat klopt, chessymusic.eu. Ja. En daar kunnen ze mij volgen, daar kunnen ze uh, in contact komen met mijn Boekingsbureau. oké. Okay. En, en dan, uh, uh, ja, dat, dat, dat, de rest volgt vanzelf. Instagram, uh, Facebook. Ja, Instagram, Facebook. En, uh, en Mibi heb ik tegenwoordig ook. De wat? Mibi, dat is weer een nieuwe Facebook zonder censuur. Oh. Uur. oh. <laughs> dus daar zit ik ook op. Dus dat nou, is, uh, ja. Ja. Ik, ik loop achter, hoor ik al. Ja, je loopt een ja. beetje af. Ah ja, gelukkig. Hey, um, ja, ik, ik ga hem lekker draaien. Helemaal goed, heel goed plan, ja. Ja, dus als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ik, ik ga hem aankondigen. Lief luisteraars, mijn naam is Jessie en dit is mijn uh, oude nieuwe plaat. Ik ah, okay. straks dat is een beetje een nieuwe oude, ja. ja, nieuwe plaat. Dat ik geen engel ben. Dat is zo. Dat is, oh. dat is zo, <laughs> zeg ik. Hey. <laughs> Ik zou zeggen dankjewel en een uh, heel goed weekend Jesse. En uh, leuk dat je nog even, uh, even tijd had voor ons. Geen probleem. Oké, okay. hey, groetjes. Doei doei. doei, doei. Hey, was hell and hell En weet dat ik geen Engel ben. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainer for you. Tot de klok is van 7 uur. En ja, de heerlijke zomerse muziek hier al. Omi en hij over cheerleader.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 Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DAB Plus 6a Zo'n eigen manier komt ze uit de film, misschien. Iedereen die draait om haar heen, iedereen wil er voor zich alleen. Ze dat en speelt met je hart, zonder dat je dood Mooier dan je ooit hebt gedroomd. Met een blik die de hemel belooft. En je laat je verleiden door haar, zonder dat je dood houdt. Yeah, I... En dat je door reden je Staan. En je wil me tegenloven dat dit liefde is. Zij de waarde is, Xerxes. Nasserie en de duivel aan. in ogen. de duivel in ogen. We gaan naar de. Zo is het, Wes. En we hebben het over Alan. Van West. Lekker de zoveel hier, dat die onderste is gekregen. Jee, hey, yeah, jee, yeah, yeah, jee, yeah. zo is het. En, uh, we gaan lekker naar Rolf en hebben het over. Uh, kom Tool toe. Oh, lekker. Ja, heerlijk hoor. Blijf erbij tot 7 uur de entertainer voor u. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag nog. Para me pa is de liefde gebleven het heeft ons niet meegezeten. ik zou het willen vergeten ook kan dat niet Dime que hacer, que el tiempo se nos va ya no lo Es más, vivamos el momento por esta vez. Deja el pasar.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 Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. Ja! Opgepast. Opgepast. Opgepast, blijven, blijven zitten, zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. Ja! Zo is het. Ja, we zijn er weer. Ja. Zo, ja, eventjes telefoontje opleggen Maar we zijn hier even niet op tijd. He. We gaan lekker uh, een nummertje draaien nog uh, van Adenkode branden. En uh, deze is getiteld hoop. En we gaan langzaam weer naar de, naar de klokken van zes uh, uur voor het nieuws. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. with one